het De Wereldvoetbalbond FIFA kiest vandaag een nieuwe voorzitter. De twee kandidaten zijn de huidige voorzitter, Jozef Blatter, en de Jordaanse prins Ali. De baas van de Braziliaanse voetbalbond stemt niet. Hij is vannacht, al kop uit Zurich, vertrokken en teruggegaan naar Brazilië. Mogelijk heeft zijn vertrek te maken met het corruptieschandaal waarin de FIFA is verwikkeld. In Thailand wordt gesproken over de vluchtelingencrisis in Zuidoost-Azië. Vertegenwoordigers van 17 Aziatische landen doen mee aan de conferentie. Volgens Thailand heeft de vluchtelingenstroom alarmerende vormen aangenomen. De afgelopen tijd probeerden duizenden vluchtelingen uit Bangladesh en Myanmar... landen als Thailand, Maleisië en Indonesië te bereiken. Onlangs werden in het grensgebied van Maleisië en Thailand 139 graven gevonden... met de lichamen van vluchtelingen. Zo'n duizend tot 2.000 metaalwerkers staken vandaag. Onder meer bij truckbouwer DAF in Eindhoven, installatiebedrijf Imtech... en de scheepswerven Damen en IAC wordt 24 uur niet gewerkt. De werknemers eisen onder andere betere regelingen voor ouderen en meer loon. Actievoerders wilden elke vrijdag stakingen houden om de werkgevers verder onder druk te zetten. Op een klein eiland in het zuiden van Japan is onverwacht een vulkaan uitgebarsten. Boven de berg Shindake hangen enorme zwarte aswolken. De overheid heeft een schip naar het eiland gestuurd om de ongeveer 140 bewoners te evacueren. De meeste van hen hebben zich gemeld. Enkele mensen worden nog vermist. De Nederlandse drugshandelaar Michael S. is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij verhandelde drugs via de inmiddels afgesloten website Silk Road. De man werd twee jaar geleden opgepakt in Miami. Hij verdiende miljoenen aan de verkoop van ecstasy, coke en LSD. Michael S. mag waarschijnlijk een deel van zijn straf in Nederland uitzitten. Het weer vanmiddag vooral in het westen en noorden enkele buien. Die breiden zich later op de dag uit naar de rest van het land. Ook af en toe zon en het wordt vanmiddag 14 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Afrit Geldermalsen en Klobert Evelingen 10 kilometer. De file wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen. En daardoor is bij Klobert Eveningen één rijstok dicht. U kunt er ook beter ombreiden via Gorkem over de A15 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 We zijn begonnen met Gymnopedie van Steven Passeren, trio. Het album Easy Living, Jazz Moods, Volume 11. Sun in the sky, you know how I feel. We gaan verder met Nina Simone. Feeling good. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.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 zijn dus afgetrapt met de Gymnopedie van Erik Satie natuurlijk. Uh, en daarna hebben wij Nina Simon met Feeling Good eigenlijk een beetje mijn standaard openingnummer. Uh, maar ik vind Gymnope de Gymnopédie van Erik Satie natuurlijk zo mooi. Mijn naam is David Habig trouwens. Uh, het is een prachtige dag. Uh, de hele lucht is blauw. Ik zag eigenlijk maar uh, één heel klein wolkje daarnet. En uh, nu helemaal niks meer. Dus uh, we gaan het vandaag lekker uh, vrolijk houden en uh, zomers en funky. En we gaan eerst eventjes rustig beginnen. We gaan beginnen met Halo van Anna Brun. Rustige opbouw en uh, het loopt op naar een, uh, ja, op een soort van climax uh, dat je meerdere geluiden door elkaar, uh, me meerdere instrumenten tegelijkertijd hoort. Um, hebben jullie trouwens afgelopen week de wereld rijd door gezien met uh, Alibay? Weet je wat, was dat uh, heftig. Um, ik heb hem niet hoor, ik zal, niet, uh, ik zal het jullie niet aandoen, maar uh, daar in de studio zat iedereen te janken. Um, wij gaan verder met uh, Mango Tree. Uh, van Angus en Julia Stone. On the tar, I said to Voorspellingen voor het weer zijn vandaag uh, vrij goed. Het was trouwens dus de mango tree van het album Chocolate and Cigarettes. We gaan door met John Mayer 83. Ik de beste guitarist in. Zandvoort uh, deze dagen. Natuurlijk de Pinkster Races uh, vandaag en morgen. En een uh, tentoonstelling over het toerisme in Zandvoort. Vandaag ook Zandvoort Alive. We gaan nu door met Maluta Astatke met De Zeta. ZANG In de lijst gezet uh, om te draaien na BB King's Thrill is Gone. Want BB uh, King is natuurlijk niet meer sinds uh, anderhalve week of zo. Um, maar de Thrill is Gone, dat heb ik eventjes naar een wat later tijdschip uh, stip, uh, geplaatst. Aangezien het nogal. Uh, uh, ja, ik heb er nog een blokje van gemaakt. Het concert, dat komt zo ik ook nog uh, ten gehooren. We gaan verder met. Uh, dit was trouwens I'll Be Around van Rosemary Clooney. Uh, we gaan verder met Nancy Wilson met De Masquerade is Over. Your eyes don't like they used to shine. The rain is over And so is love To me. They were once despised now, they're just routine. I'm afraid the masquerade. So is love. Nature Boy, natuurlijk nog een bekend nummer, uh, maar dan in de uitvoering van Eldar Jungri... Jungiel. Ja. Door door Gregory Forbes. Weer het eerste uur van CFM Jazz. We gaan er zo uit met het laatste nummer: het nummer Dreamer van Hyun Jin. 6-9, straks meer.